Dit is Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 24 januari. Eva de Jong met het NOS Journaal. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian. De documenten gaan over de afgelopen tien jaar van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor... de meeste Joodse nederzettingen te annexeren. Daarbij zou Israël delen van Oost-Jeruzalem mogen houden. In ruil wilde de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan... waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee... zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gaza-strook ging aanvallen. Om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. De winnaar van de verkiezing in die voorkust, Watara, heeft een exportverbod afgekondigd voor cacao. Daarmee wil hij de druk opvoeren op de zittende president Bakpo, die weigert op te stappen. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld. En een exportverbod zou de geldstroom naar Bakbo moeten afsnijden. De Portugese president Cavaco Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. De sociaaldemocraat kreeg 53% procent van de stemmen. Zijn rival, de socialist Manuel Alegre, komt rond de 20% procent uit. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering in Portugal. De meest getelde vogel in Nederland is opnieuw de huismus. Zo'n 24.000 mensen deden mee aan de jaarlijkse vogeltelling. En ze telden samen ongeveer 120.000 huismussen. Op nummer 2 staat de koolmees, gevolgd door de merel, de pimpelmees en de vink. Door het winterweer in december werden er minder winterkoninkjes en ijsvogels geteld. Het weer bewolkt en af en toe valt er wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of drie. Morgen verandert er weinig, het wordt dan zo'n zeven graden.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 Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor echte mannen, goede gasten en wilde wijven. Mijn naam is Jan Roos en ik ben geen meer. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne verbranden wij belastingcenten. Maar de JSF komt er ook en Willem-Alexander gaat gewoon koning worden. Dus waarom zouden wij ons schuldig voelen? Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl en het werkt weer. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Gleuter. Gratis telefoonnummer 0800-121. En de stelling luidt vanavond, wie de rookkliklijn belt is een NSB'er. Ja, en dat ben je zeker? Of mag ik mijn mening nog niet geven, Jan? Nee. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je de trainer van Feyenoord en besluit hij niet meer te praten... met een verslaggevertje van een lokale omroep. Omdat je neer, niet echt je voeten kust en zijn arm niet tot de elleboog in de kont stopt... ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we eens even gaan kijken wie een echte Jan of Johan is geweest, Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan... Ja, daar is hij weer, Maxime Verhagen. Dit is een feest. Een feest van de democratie. Een feest voor de democratie? Ja, dat uh, zou mi minister Verhagen zelf niet zijn. Want uh, volgens onderzoek van één vandaag is hij de minst betrouwbare minister. Ik kan me wel iets bij voorstellen, ja. Hoezo? Nou, je hebt glad, gladder, gladst. Hij is nog erger dan Donner. Ja. Nou, nog minder gewaardeerd van Donner, ja. Nou ja, misschien heeft het ook iets te maken met Wikileaks... waaruit blijkt dat hij eigenlijk een soort uh, uh, grote vriend van de Amerikaan is. Of ja. laten we zeggen... Uh, nou, één ding bij je Jan. De paling in Nederland zal niet uitsterven, want we houden Maxime vragen. Maar, dus ik zou zeggen Johan, maar ik geloof ja. dat we weer niet op één lijn gaan zitten. Dat dacht ik niet, want ik vind hem namelijk een hele leuke minister. Ja, waarom? Een politicus die glad is. Een politicus die wil uh, harde, harde hm. zaken harde nootjes wil kraken. Ja. Ja, ik ben er wel gek op, Oké, okay. Patricia Pai. Hallo. Oh. Met Corny. Met Corny? Ja, Dat gaat. Met wie spreek ik? Met Patricia. Wat was dit, Jan? Ja, die Patricia Pij is boos op Robert Jensen. Want die heeft, uh, volgens haar, om zijn krakke mikkige kijkcijfers op te krikken. een telefoongesprek tussen de hartsvriendinnen Connie Breukenhoven en Pij uitgevoerd. Oh, ja, die hebben ruzie toch? Die hebben mot, ja, al jaar. Dat weet ik veel, boeien. Wie de maar, oudste is? Ja, <laughs> geen idee. Maar in elk geval, uh, ja, paar die, die is dan niet zo slim om uh, die kijkcijfers niet verder op te krikken door de bek te houden. die dreigt met een advocaat en uh, die, die gaat boos lopen doen in allerlei kranten. Ja, dan ben je dus gewoon een hele kleine Johan. Maar kun je wat vertellen? Die Patricia Payne en die Robert Jensen, die hebben hier dit wel vaker met elkaar gehad, ja? hoor. Ja, nee. die, die, die doen dan een, uh, een probleempje veroorzaken en dan in de media komen. Oh. En dan is zij boos op hem en hij nee. is boos op haar. En dan gaan ze uit eten en dan komt het weer goed. En dan staan ze vijf keer in de privé. Johan dus. En, en dat levert op. Ja, vreselijke Johan. Ja. Uh, daar komt hij hoor. Ik durf het, het bijna ja, niet het, te zeggen. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ben Sanders. Ik heb ook niet eens geoefend, eigenlijk, om eerlijk te zijn. I was roaming around, I was Ja, dit uh, wandelende notitieboekje, die heeft uh, The Voice of Holland gewonnen. Jij zegt uh, lekker belangrijk, ik zeg het ook. Ja, ja. ik kijk niet naar al nee, die achterlijke programma's. 3,7 miljoen mensen zijn Wat finale. is er toch met dit land aan de hand? Ja. Talentenjachten. Dat deden ze in 1930. Het is uh, Boer zoekt vrouwen in het klein. Hè. Heb kijk, jij gekeken uh, naar dit? Naar Ben Sonders. Ja? Nee, sorry. Oh, dus je weet ook niet of hij echt kan zingen? Ja, hij kan wel zingen. Ja. Hij, hij zit ja, dus, uh, ja, helemaal onder wel. de plakplaatjes, dat weet ja. ik wel. En zijn broer heeft volgens mij een andere show gewonnen. Popstars. Uh, uh, ja, sorry, maar ik kan hier niks mee. Nee, nou, dan zeg je gewoon uh, wat we altijd zeggen bij mensen waar we niks mee kunnen, toch? Dan zeg jij, uh, Johan, natuurlijk. Oh. Hé, hey, dan gaan we naar onze laatste, Dries Roelvink. Nou, 25 jaar uh, spring je wel een gat in de rug als dat eindelijk een keer gebeurt. Ja, Dries... Uh, Dries de, vraag, de vraag heb jij toch ontslagen? Vraag, hè, de, ja, dat heb ik zeker. Ja, en volkomen terecht. ja. Ja. En, en, en nu ga je hem ophemelen? Kijk, de vraag was de afgelopen week, komt hij boven Bonnie St. Clair uit bij de oh, nationale ja. IQ-test ja, of IQ -test. niet? Bonnie St. Clair scoorde 52 punten, want ze drukte steeds te laat. Ja, ja, nou, en, en Dries, uh, die werd uh, van tevoren keihard uitgelachen, maar die scoort gewoon uh, zwaar boven gemiddeld 102 punten. Ongelooflijk. Dat is een, een soort genie, toch? Alleen betekent... in school, hè, die man. Ja, maar dat betekent dat, dat, dat die gele zwembroek en dat niet opnemen als wij bellen om hem een hit te bezorgen, dat is allemaal strategie, dat is geen dommigheid, dat is strategie. Dus uh, alsnog, al vanaf, alsnog zeg ik, uh, hij komt nooit meer bij ons in de show, hij bekijkt het maar, maar het is wel een echte Jan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. <lacht> Dries Roefink, een Klap. echte Jan. Ja, we gaan nu... Uh, Je hebt hem ontslagen. We gaan nu naar het IQ boven de 140. Ja, want het is tijd voor de man uh, die ons mogelijk heeft gemaakt. De man die bij uh, Poont bekend staat als uh, Omeroon. De intellectueel van de PvdA. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En nu backbencher. Weggekropen achter de brede rug van Job Cohen. Ronald Plasterk. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in Goedenacht. Ja. En spijt? Nee. Nee? Nee. nee. Nou, dat is dan mooi om te horen. Nee, ik heb geen moment uh, gehad. Ik ben, uh, Waar heeft u het over? Nou ja, ik neem aan over het feit dat ik. Uh, oh, daar ging ik maar vanuit, want u zei, ach, uh, ben ik ben niet, dat ik in de Kamer weer ga zitten. Nee, nee, ja. nee oh, daar, daar had ik, ik, ik niet dat over. Dat Link. Oh, uh, overpoomd. Dus. Nee, Link. Uh, nee, Link. Wacht even. Het vertrek uh, Link. van Link. Ja, ja. Uh, nou, dat vond ik wel. Ja, hoe zou ik zeggen, naar. Ik heb die mensen ontmoet uh, en uh, van die redactie en dat waren allemaal hele bevlogen. Lieve mensen? Ja, idealistische mensen, dat meen ik echt. En, uh, maar ja, het was, alle, alle signalen stonden op rood. Het was, het was, de financiën gingen niet goed. Er kwamen allemaal negatieve rapporten over de organisatie. En hun eigen doelstellingen uh, haalden ze niet. Ja, het was eigenlijk helemaal niks, hè? Nou ja, dan, dan kun je niet anders. Dus nee, het maar... was echt, uh, een... een groene omroep he, moest het zijn, geloof ik. En dan laten ze uh, Floortje Dessing voor de twee ton de hele wereld rondvliegen. Nee, maar kijk, wat je moet doen als je als minister over, over zoiets oordeelt... dan krijg je adviezen en dan wordt het beoordeeld aan de hand van hun eigen voornemens. He. Dus je wordt voor vijf jaar als aspirant toegelaten. Mag je je eigen criteria maken? Maar dan word je dan wel beoordeeld. Eén daarvan was bijvoorbeeld om leidend te zijn op het internet. Ja. En interactief. En daar was niet zoveel van gekomen. En uh, ja, dus... dus... Ik vond het echt jammer. Maar Slaap je daar slecht vond, van, van zo'n beslissing, of niet? Nou, uiteindelijk uh, niet omdat het, ja... Er waren was. drie adviezen, die waren alle drie eigenlijk. Er ja. stonden stoplicht op rood. En dan, als ik dan nog zou gaan zeggen... ja, maar ik vind jullie zulke schatten van mensen... dan wordt het echt willekeur. En dat zou je niet willen. Dus... Nee, en het gaat niet om hoe uh, lief ze zijn. Het gaat nee. erom wat ze op televisie brengen. Ja. Dat was niet best. Nou ja, het gaat er niet eens om wat ik ervan vond van wat ze brachten. Maar wat er dan... Hè, je bent toch bestuurlijk verantwoordelijk. Het gaat niet om, om uh, de toevallige smaak van de meneer die op dat moment uh, die positie heeft. Kijken jullie wel eens naar? Nou, ook niet zoveel. Nee, nou groot gelijk hoor. <laughs> maar goed, uh, Link uh, lekker weg. En dan, en dan kwamen en toen, die twee schoppers. Toen kwamen ze poot ja, uh, in Wakker Nederland... Ja, of WNL dan, he, noemen ze dat zo? Dat zijn in principe aparte beslissingen. Dus als Link het groen licht had gekregen, had dat niet betekend dat een van die twee nieuwkomers er niet bij had gekund. Dan was er weer wat meer pas en meter geworden. Ja. Maar dat staat in principe los van elkaar. Ja, er zijn twee nieuwkomers en die moeten nu uh, in die vijf jaar het waarmaken. En er wordt dus ook na vijf jaar gekeken of ze doen, um, um, of uh, ja, jullie doen en, en WNL doen uh, wat je je hebt voorgenomen. En dan begin ik met mijn eerste vraag. En spijt. Okay. <laughs> nou, uh, nee. Uh, ik, ik, wat helemaal niet wil zeggen dat ik het allemaal, allemaal even mooi vind. En even succesvol vind. Maar... Uh... Ik, ik kijk bijvoorbeeld regelmatig naar po uh, Ja, want dat is hartstikke leuk. Nou ja, en dat is spraakmakend. En er zitten ook wel eens items bij waarvan je denkt, nou, moet het zo... Hè, maar, ja. Heb je bij Nieuwsuur ook wel eens, toch? Dat heb je overal wel eens. Uh, maar er zitten ook dingen bij waar ik echt op moet lachen. En, uh, of die, die interessant zijn. Of die... En je ziet ook, eerlijk gezegd nu wel, dat de Haagse journalistiek... die aanvankelijk een beetje wegdijnste als, als, uh, als Rutger kwam aanlopen... nu toch ook een iets andere houding aanneemt. Nou ja, eerst uh, lieten ze gewoon uh, Rutger in Den Haag zijn werk doen. Uh, want ze dachten, nou dat wordt toch niks. En nu gaan ze er allemaal bij staan met de microfoon. Want hij zal wel eens een nieuwtje kunnen eruit ja. halen. Ja. Dat is ja. een groot verschil. Ja. Dan word je opeens serieus genomen. Ja, dan ga je weer zorgen maken waarschijnlijk, of niet? Nee hoor, dat, oh, nee. dat, okay. dat regelen we vanzelf. <laughs> maar wel opvallend dat de PVV een van de eerste slachtoffers was hè, van Paul News. De, de, de kreet omroep viel, maar dat is niet waargemaakt. Nou, dat heb ik vanaf het begin gezegd. Ik heb het gevoel dat, dat uh, een BNL noemt zichzelf rechts... en probeert dat ook echt wel te zijn, maar dat... dat, dat Sinds kort. Uh, nou ja, ja, precies. Uh, ze hebben de koers weer wat verlegd. Maar dat bij bepoont dat het toch meer anti-autoritair is... Ja. Uh, dan per se politiek gekleurd. En, en dat kan ze tegen elke autoriteit keren. En uh, ja, ik, vind, ik zeg dat aspect op zich wel... wel uh, dat was 30 jaar geleden VPRO en VARA maar ook anti-autoritair. Ja, want je maakt uh, uh, er niet echt veel mee in het in landschap dat je iemand niet kan plaatsen. He, ze zijn of religieus of ze zijn links. Ja. En, en uh, nou ja, WNL zegt dan maar zijn rechts. En een pound is gewoon zichzelf. Dus ja, dat... dat is een vernieuwing. Ja, het is ook met dat rechts en links dat afwachten. Er is natuurlijk een roep geweest. om er moet meer, Het is allemaal drie maanden voortgezien. Dus we moeten meer diversiteit. Dus we zien aan de ene kant dus dat, dat er geprobeerd wordt... om een links-actualiteitenprogramma te maken bij de VARA... en dan een rechts bij WNL. Ik moet nog even zien dat de, dat de kijkers en de luisteraars... dat nou uiteindelijk willen. Want, want de, de tijden zijn ook anders dan dertig jaar geleden. Um, dus mensen willen ook juist verrast worden. Hoe vindt Den Haag het? Dat weet ik niet, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Of veert zelf. Nou ja, wat ik net zei, ik vind bij die actualiteitenprogramma's het nog wel even als het al te veel uh, voorspelbaar aan een bepaalde kleur hangt, dan uh, dat zijn we niet meer gewend om zo toegesproken te worden. Uh, dus. Zeggen ze wel eens uh, tegen u uh, in Den Haag van. Uh, nog bedankt, uh, Ronald. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. <laughs> dat Meen ze zo. dat? Nee, ik bedoel in kritische zin. Oh, okay. ik dacht, ik wie dat ja, ik ben ironisch. Ja, ja wie doen dat dan. Wat een positieve vibe heb je vanavond zich? Ja, sorry. Ik ben ook vroeger ze, licht geweest, hè? Dat ja, vroeger licht geweest, maar gaan we het straks nog even over hebben. Uh, bedankt, Ronald, want uh, Poon kwam net weer langs. En ik, ik stond weer met mijn mond vol tanden. Nou ja, of mensen vinden dingen wel smakeloos. En nogmaals, ik, ik vind ja. dingen ook wel smakeloos. Dat, dat, wat wat hè, dan, dus, bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik wel zo gauw ook niet. Maar, maar ik bedoel, ik, ik, ik ga niet zeggen dat alles wat er altijd gebracht wordt... dat, dat, dat, dat ik dat ook altijd mooi vind. Um, maar er zijn inderdaad... Uh, Mensen, die hoeven niet eens linkse mensen te zijn, denk ik... maar ook rechtse mensen die vinden dat het allemaal uh, nogal afschuwelijk is. Maar nogmaals, dat... Noem dat eens de... iemand <laughs> nee, nee, maar... uit de Tweede Kamer die tegen u zegt van... Uh, mooi klaar mee. Nou, als mensen tegen mij zeggen, hoeven ze dat niet op de radio terug te horen? Nee, nee maar ach, bijna niemand luistert vertellen. Oh, nee, okay. nee, Hoeveel nee, 137.000? Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Uh, drie. <laughs> u zei uh, drie keer Volkskrant, uh, maar in ieder geval één keer heel erg de Telegraaf. Met WNL? Ja, ja. Nou, ze hebben net ook die formule veranderd. En, en, uh... Ja, de formule veranderd. Er zijn twee adjudanten van uh, ja. meneer Paradijs uh, naar binnen gewandeld. Ja. Dat is niet helemaal de bedoeling, toch? Nou ja, ze mogen hun eigen bedoeling voor een groot deel invullen. Ze hebben van tevoren volgens nee, mij. Hun u heeft eigen... toch regels uh, gegeven? Van uh, Ik hou jullie in de gaten. Oh, sorry. Qua kleur mogen ze natuurlijk helemaal zelf weten wat ze doen. Het is wel zo dat er hele strenge regels zijn. Dat je dus niet uh, een financiële, of personele of organisatorische banden mag hebben. Bijvoorbeeld met een krant. Ja, en als dus die er wel zijn? Ja, dan moet het commissariaat van de media dat in de gaten ja, maar houden. Maar goed, het is toch uw portefeuille niet meer? Wat dat ziet is u ge... gebeuren? Nee, maar het commissariaat van de media gaat best ja. wel door. Dus die houdt dat, neem ik aan, uh, keurig in de gaten. Nee, maar dat was niet de vraag. De vraag was wat u ziet gebeuren op dit moment. Is de Telegraaf nog echt bij Wakker Nederland betrokken, of niet? Dat kan ik gewoon niet worden. Nee? dat kan ik echt niet okay. Nee, De, de commissariaat is vrij streng, is mijn ervaring geweest in de afgelopen periode. En, en die zit er echt bovenop. Dus, uh, en dat is ook van tevoren uh, met ze besproken in die, in die aanmeldfase van Denk, het moet echt onafhankelijk zijn. Dus men weet dat daar. Nou ja, daar moeten ze rekening mee houden. Ja, nou uh, ja, ik denk dat ze wel gewaarschuwd zijn. Maar ze hebben dus nu zes uh, mastodonten uit de kast getrokken. Wat vindt u daarvan? Wel leuk, toch? Ja, dat mogen ze allemaal ja. zelf weten, zolang die maar niet, niet die dubbele rol hebben. Kijkt u naar dat ochtendprogramma, of niet? Uh, nee. Ik heb gezegd, kijk, ik zocht het geen tv. Nee. Maar, maar heeft u het wel eens gezien? Ik ben een keer gast geweest uh, bij ze, maar dat was nog in de vorige, uh, geloof ik, opzet. en ja. toen vond ik het eigenlijk, uh, ja, een heel uh, prima programma. Maar was het vernieuwend? Ja, maar dat was ook binnen een paar weken. Ik vind het zo moeilijk. Dat, dat, dat was toen werd, werd over Polen natuurlijk ook wel gezegd: van wat is nou vernieuwend? En, en dan heb ik ook gezegd: je moet, in de woorden van Henk Gemzo, die zei tegen schaatsels: je moet een paar rondjes met het ijs in gesprek. He, je moet gewoon als programma maken ook ja. even de rust krijgen om je, om je, om je slag te vinden. Die uh, uitgesproken vader, heeft u die wel eens gezien? Ja, wel heb ik wel eens gezien. En? Nou, daar dat, lachen wij namelijk erg om. Daar lachen op. jullie erg om. Ja. ja. Ja, wij zijn uh, ook amateurs, maar we zijn het bewust. <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar het is meer, meer gekleurd dan het voorheen was. En, en dat zei ik net al. Ik moet zien dat op de lange termijn... kijkers nou zo erg willen weten... van we kijken nu naar een actualiteitenprogramma... van, van de VARA of van de KRO. Uh, dat moet blijken. Ik weet dus, niet. Er zat een warme band tussen uh, de PvdA en de VARA. Nou, oh, dat was vroeger. En de vakbond. En de, ja, Volkskrant. en de Volkskrant. Is dat niet meer zo? Ja, lees je die krant... De voorkant? <laughs> nou ja, met de, met de nieuwe de hoofdredacteur gaat het een stuk beter. Nee, het is niet automatisch. Ik bedoel, als je die krant leest om maar eens te noemen... dan is het helder dat er heel verschillende meningen in staan. Er zijn mensen die heel kritisch zijn op de Partij van de Arbeid... en mensen die daar positiever over zijn. Oké, okay, dus het is niet zo dat u naar de uitgesproken vader zit te kijken... en een doodgaan? Nee. nee. Oh, dat is dan wel handig. Ja, nu goed, wij zijn bij de omroep gekomen met Poont, WNL. Gaan ze bezuinigen? Ja. Ja. Ja. ja, vrij drastisch ook. Hè, ja, precies. Ja. Dat is lekker. Ja. Nou ja, ik, bij die bezuiniging en ook bij de, de bezuiniging op cultuur had ik het gevoel, en dan kan ik als financieel woordvoerder ook nog wel een beetje beoordelen. Dat er niet meer, want de wet, dat werd verdedigd vanuit de argumentatie. iedereen moet bezuinigen, dan moet er daar ook bezuinigd worden. Ja, kaasgaaf. Ja, maar als je dat, dan kom ik op een ander bedrag uit dan wat er nu bezuinigd moet worden. En daar zit denk ik toch meer in dan alleen maar er moet ook bezuinigd worden. Maar wel degelijk een soort ideologische cadeautje voor de PVV? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat er echt een punt gemaakt wordt van ze moeten het echt voelen. Maar laten we eerlijk zijn, hier is toch ook heel veel te bezuinigen? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat zullen we zien. Uh, ik hoor mensen inderdaad wel eens mopperen over veel vergaderen en veel overhead. Dus dat, dat moet dan minder. Ja, of uh, iets als boer zoekt vrouw. Ja, nou, de Blijf... commissaire verder mee. Wat heeft dat nou te zoeken? We, we, we, ja, dan heeft... komen we in een heel andere publiek belang over wat voor publieke omroep je wil. Ja. Um, dus... Nou, wij willen een BBC, dat roepen we toch al, ik weet niet hoe lang. Nou, dat, dat is maar de vraag. Um, wat ik in ieder geval belangrijk vond toen ik, toen ik er als minister voor verantwoordelijk was... heb ik al die jaren ook verdedigd... is dat de publieke omroep een groot bereik heeft. Dus veel mensen... Um, uh, vindt en bereikt. En dan een, een mix aan, hè, die beroemde sandwichformule van het ene moment is het amusement, maar daarna komt er weer wat anders, waardoor je mensen ook verrast en, en, en bindt aan iets waarvan ze misschien niet op voorhand erop op, uh, afgestemd zouden hebben. En daarvoor is wel nodig dat er veel mensen ook kijken. Dus waar ik niet voor ben, is, is wat dan heet een aanvullende publiek rondom, dat je zegt nou laat alle sport en alle amusement en alle series en alle films allemaal naar de commerciële gaan en dan gaan we Mexicaans macarone en en dat gaan we dan doen ja, bij de prikkingen en, ja. en dan kijken 10.000 mensen ja is wel zo maar eh, toen de voetbal eh, voor die tientallen miljoenen bij de eh, commerciële gaat had, had je toch wel een beter gevoel erover dat nee. dat niet met belastinggeld werd gefinancierd nee maar, maar, maar ik ben voetballiefhebber en ik had er helemaal geen beter gevoel over nee had, het was om zien het was, nee want je werd echt aan de lijn gehouden dus ik had echt het gevoel dat wij als kijkers opeens de de waren. en dat de echte klanten de reclame maken en we beginnen met de topper Herakles de graafschap ja en er werd eindeloos Professor Gullet, die ging nou weer eens uh, 20 oh, ja. minuten lesgeven. Nou, en die leeft binnenkort niet meer, dus daar hebben we geen last van. En dus dan zet je twee uur te wachten voordat Ajax kwam. En dat vind ik nu weer terug, tussen 7 en acht. En Tegenwoordig is dat uit. beter, die voorbeschouwing dan de wedstrijd ja. hoor. Trouwens, bij Ajax. Uh, hier op mijn blaadje staat Ronald. Maar ik, ik doe nog even meneer Plasterk. We zijn straks bij u terug, want uh, we gaan even wat anders doen. Okay. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, dinsdag begint de kassa weer te rinkelen. Want dan ligt zijn nieuwe boek Haantjes in de winkel... En ook al zegt hij stilistisch geen topper te zijn, sinds komt de vrouw bij de dokter, loopt hij binnen op zijn boeken. En dan hebben we het natuurlijk over Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun. Goedenavond, Kluun. Goedenavond, heren. Dat wordt wat, hè, dat boek? Ja, het, het, het, het dreigt wel zo te worden, ja. Ja, want we schrokken ons kapot zaterdag in de Volkskrant. Er gaat iets niet <laughs> goed, Kluun. Arjan Peters van de Volkskrant die Kluun ja. de hemel prijst. Wat is er aan de hand, Kluun? Ben je aan het conformeren? Ja, ik... Ja, nee, ik, ik heb ineens nieuwe vrienden, lijkt het wel. Ja, maar met zulke vrienden, hè? Ja, nee, als het zo doorgaat, dan uh, gaan we wellicht wel met hem op vakantie deze zomer. zitten, ja. over te denken, mijn vrouw en ik. Want hij begint met dat met, met hele stuk van uh, bevangen door vooroordelen en argwaan. He, begon ik aan roman Haantjes. Dan denk je, nou, die, die, die, die zure volkskantlezer, Arjan uh, Peters, die, die dacht van... Nou, ik ga eens even lekker die, die, die, die commerciële huf eraf zeiken. En toen bleek het een goed boek te zijn, Kluun. Je eerste... Ja. Ja, wat een nare voor veel mensen. Nee, het is toch jammer dat je af en toe je vooroordelen niet bevestigd ziet. Ja. Hoe groot ik is de... Wel, ik vond het wel leuk hoe die dat opbouwde, wel eerlijk. Ja, en dan nog zo'n afzijkadertje op het eind, hè? Ja, ook geen moeite mee. Nee, nee precies. Hé, uh, ja. hey, wat is de eerste druk? 80.000. oh Dat valt ja, eh, een dat, beetje tegen. Dat valt mee, hè? Nou. Ja, tegen dus. Ja, hoe dat kan niet dat nou? Ja, helemaal kort geloof ik 120.000 voor dat bedoel vindt, ik? Dus, we zijn bescheiden. Dat je dat pikt? Maar eh, binnen, binnen hoeveel tijd komt de tweede druk, denk je? Zaterdag. Nou, als het zo doorgaat, ik denk dat het uh, meer weken dan maanden wordt. Precies. Hé, hey, en een ja. roze en een witte cover, hè? daar komt dan weer ja. de commerciële hond uh, om de hoek kijken, toch? Ja, het slaat natuurlijk niet eens op, maar hetgene wat je het beste staat. Ja, maar er zijn dus mensen die gewoon zeggen, we gooien ze allebei maar in het winkelwagentje straks. Ik, ik zag ergens op Twitter iemand die zei van, ik kreeg hem twee keer, ja. Ik denk van, nou, dan, de, de, de, de slag is al gewonnen. Ja, Hé hey Kluun, uh, even een beetje een makkelijke vraag. Waar gaat die over? Haantjes? Want ik bedoel, uh, het verhaal met ja. de, de vrouw die overleden is... En dan, ja. uh, dat hebben we gehad, geloof ik, hè? Ja, gelukkig wel. Uh, Haantjes gaat over uh, uh, het Amsterdam van 1998... waar uh, iedereen nog geld verdiende oh, ja. en alles kon en Amsterdam leek af. En in dat jaar zijn de Gay Games in Amsterdam... en Stijn en Frenk, die je nog kent van Komt de Vrouw bij de Dokter... die uh, krijgen een idee binnen... ...van een, uh, een nicht en te denken, dit is zo'n briljant idee, uh, roze-wit-blauwe vlaggen en elk klant zijn eigen gay vlag Ja, en dan zijn ze wat overmoedig en bestellen ze wat veel, te veel. producten en oh. ze doen eigenlijk alles fout. Ja, nu begrijp ik het, dit hele verhaal. Dat, dat, dat, dat, dat, dat ruikt naar literatuur. En dan schijn je ook nog wraak te nemen op een of andere organisator? Ja, nou dat, dat zei Arjan Peters, maar nee hoor, nee, nee. ik ben niet zo wraakzuchter. En bovendien is daar ik, ben ik blij om. Zoals je bij mijn boeken weet, het is voor grotendeels fictie. Kluun, ik uh, uh, moet eerlijk zeggen, ik krijg het parool nog binnen. Dat komt ja. omdat uh, Barbara van Beukering mijn opzegging niet echt snel behandelt. Uh, ja. En daar sta je mooi in, het, uh, in de PS en ik denk even mijn uh, goede vriend Kluun lezen. En wat zeg jij daar nou? Vertel eens, wat zei ik? Komt een vrouw bij de dokter, krijgt straks hetzelfde aanzien als Turks fruit... Nou... Is dat uit ik de, het, zullen, zullen we zeggen dat dat uit een verband is getrokken? Nee, wat ik zeg is... het wordt, Als we zeggen, wordt, wordt dit een klassieker? Wordt dit over twintig jaar nog gezien? Dan zeg ik, ja, want wat het boek doet... bij een hele grote groep mensen... is datgene wat literatuur hoort te doen... het door, volledig door elkaar husselen van... Uh, je gevoelens en je, je, de, de dingen die je, die je al vond of die je door je oh, okay. boek ineens vindt. Dus ik hoef me geen zorgen te maken dat jij uh, uh, nou ja, van het niveau Jan Wolkers uh, voelt. Nee, want dat zeg ik er ook in. Jan Wolkers is de, literair technisch gezien zit een paar stappen hoger. Echt? Maar, maar, Jan Jan uh, maar meestal bij, bij een goede column zeg je hij raakt je. Namelijk je bent er volledig mee eens of je je wacht ervan. Mm -hmm. Hoe is het percentage bij komt een vrouw bij de dokter geweest voor jouw gevoel? Hoe uh, wil je het mee eens? Of wil of, je het zo? Of uh, goed hoe, mensen, hoe mensen met de, de, zeg maar de hoofdpersoon, uh, en laten we aannemen dat hij een beetje op jou lijkt. Uh, uh, hoe, uit de afgelopen versie, hè? Precies. Hoe denken mensen over de hoofdpersoon? Nou, ik denk niet dat er, uh, dat er hele volksstammen zullen zijn die zeggen: Nou, dat vind ik een toffe peer. Ja, ja dat is een, een, een goed voorbeeld. Maar ja, goed, dingen lopen zoals ze lopen. Ja. Zullen we een spelletje gaan doen? Ja, leuk. Ja. Ja, daar bellen we voor, ja. Kluun. Uh, want uh, allemaal leuk en aardig, uh, meer dan een miljoen boeken verkopen. Maar er zijn natuurlijk belangrijke zaken in het leven. Ja, daarom inderdaad moeten we ergens over gaan. Precies. En waar gaat het over? Ben je een echte Jan of Johan? En dat is de vraag. Je krijgt twintig keuzevragen. Je kunt vijf punten per vraag scoren. Uh, ja, dan gaan we het eigenlijk bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft, Kluun. Ja, uh, nou, ik, ik, ik hoop het. Want ik heb wel een gezin natuurlijk, dus ik hoop wel toch dat het... Uh... Nee, ja, maar we gunnen je ook het allerbeste. Je moet alleen een, uh, eruit komen als een echte Jan. Ja. Ik ga mijn best doen. Want uh, niemand wil een Johan zijn. Dat, dat is toch wel de basis, Kloen. Ja. Komt-ie. Max Pam of Arjan Peters? Ja, Arjan Peters. Ja, natuurlijk. Die de grote de kussen van Nederland. Dat zou ik ook doen, hoor. Tuurlijk. Feyenoord energie, of PSV? Oh, sorry, Klunje, je was nog even aan het praten. Nee, ga door. Ga je maar door. Het jullie programma. Daar heb je een punt. Feyenoord of PSV? Dan toch Feyenoord. De film of het boek? Het boek. Nuance of gestrekt been? Mm. Nuance. Oh? Ja. ja. Stijn of Barry A Buddy Asma? <laughs> Barry Asma. Hm. Vlees of vis? Vlees. Gaat goed hoor. Halina Rijn of Caries van Houten? Caries van Houten. Ja, dat begrijp ik wel. Uh, Jolo of Rob Hoogland? Ik heb geen idee. Nou, Jolo, ik... uh, dat is die man ik zou van Jolo. Uh, Rob Hoogland is van de Telegraaf en ik zou het de laatste zeggen. Nou, dan zeg ik de eerste maar. Tjongejonge. Oh, wat jonge, jonge, is de ja. Nou, bedankt, Kluin, mazzel. <laughs> gezin of carrière? Ehm, uh, godsamme. Eerlijk? Uh, ik, ik, volgens mij, barst mijn vrouw in lachen uit als ik gezin zeg, dus carrière. Wat een raar compromis. Nee, zeg. vind ik een goed antwoord. Ja, vind ik een goed antwoord. Ja, gewoon ja, eerlijk. Antwoord. Seks of tv kijken? Seks. Paul Verhoeven of Reinoud Oelemans? Uh, ja, Reinoud. Ja. Oh. Oh. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? <laughs> Als keuze? Ja. Mm. Dan ga ik niet voor de monogamie. Ga je nee, dan, niet? Dan, dan, dan, nee, dat, nee, dat zou niet geloofwaardig zijn. Nee, nee, nee. Nou ja, het vreemdgaan, kan toch dat je... Dat, dat je, was toch je, fictie? Newborn Christian, dat je denkt van nou, dat doe ik niet meer. Nou, nee, dit, ik... ik Principieel niet, nee. <laughs> ja, prak nou, goed. Uh, GroenLinks of VVD? Uh, Oeh, dat is een moeilijke... Ja, ja, nee, het was man. Je bent geworden, maar het wordt toch vvd Wou ik zeggen, je hebt miljoenen verdiend. Een beetje op je poen letten. Katja of ah. Birgit? Uh, van de zusjes? Ja. Ja, dan Birgit. Waarom? Ja. Vallen je niet op uh, grote borsten? Absoluut wel, maar ik heb laatst met Birgit een, een, een fotosessie gehad. En ook een feestje meegemaakt. Ik vind Birgit stouter. En ja, ze heeft mooie ogen. Is nog tot vreemdgaan gekomen of niet? Nee, nee, nee. Dat, uh, ik net een nee gehad, ik. Het aanbod uh, heb ik in overweging Staat. genomen, nou. maar ik kon niet. <laughs> afval of accepteren? Accepteren. Oh, je doet het wel oh, goed. Het lekker hoor. Twitter of e-mail? Uh, gewetensvraag. Uh, ja, dan Twitter de laatste tijd, ja. Nieuwe review of actueel man? <laughs> nou, dus volgende week ben ik mijn column kwijt. Nieuwe review. Roze of witte boekcover? Roos. Mm, Roos. Oh. Ja. Turk of Marokkanen? Turken. En dan de bonusvraag, ben je een echte Jan of een Johan? Ja, ik, ik, ik doe hier aan mee, dus, nou, twaalf, dan wil ik ook een echte Jan zijn. Nou, dat klopt. 75 dat klopt, dat punten. 75 punten, is dus een 7,5, Luun. Dat is niet slecht, hoor. Okay. Beter dan op school waarschijnlijk, vroeger. Nou, onderschat me niet, hoor, jongens. Ja, doe ik wel niet. Was je goed op school, Luun? Ja, jongen, ik was echt... Nou, het is geen koemlaude ateneem geweest, maar echt twee vingers in de neus. Ja? Het pakket wel hoor, dat wel, maar... Nou ja, toch gefeliciteerd. Ik vind ik toch uh, knap van je... Dat hey, nou toch. Dat niet... nou toch gefeliciteerd. Ja. Nee, hartstikke goed. Hé, hey, Klun, dat, en, boek, en, uh, dat boek maakt nu niet meer uit, hè, Of dat nog wat wordt. Want, nee, uh, ik ben klaar. Ja, ik ben echt, uh, jouw leven ja, heeft ja, nog zin. Ja, uh, ja niks meer aan doen verder. En ik zou je wat vertellen. Uh, jij krijgt een uh, echte Janne-t-shirt. Oeh, dat vind ik wel heel cool. Dat ga je ook dragen. Ik ga beloven dat ik minimaal één fotosessie dat shirt aandoen, met kijk, trots. Ah, kijk, zo, zo, ja, kijk, zo moeten we met elkaar gaan klunen. Ontzettend Om bedankt voor je tijd. Ik als actueel columnist of zo. Ah, hoor, we maken ja. het uit. Ja, dat is over nu. Ontzettend ja, bedankt en succes, hè. Dank je wel. Ik, ik hoorde miljoen alweer glijden, hoor. Ja, Al, volgens mij. Je hoeft wat dat het geen medelijden te hebben. Doe we zeker niet. klun. dankjewel. Prettige avond verder. Oké, okay, jullie ook. Dag. Dank je. Ja, de, de liefhebbers van muziek uit de jaren zeventig... komen vanavond aardig aan hun trekken. Voor luisteraars die Crosby, Stils, Nes en Young wel kennen... dit nummer is nog van de Stils Young Band. En dan hebben we het over 1976... Nee, hey, toen was ik nog zaad, Toen jong. Piet Kleine Goud won op de Olympische Spelen in Innsbruck. De Concorde de eerste vlucht maakte... en Winston Gestanovic werd geboren. Wie? To do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come with your chrome. With those waves singing Caroline Volgens mij praatte een radioamateur door het uitlijken van de muziek heen. Hoorde jij dat ook, Jan? Vriend. Hé, hey, dat was nieuw Jong met uh, Lang May You Run. God zeg, wat een uh, heerlijke, trage muziek. Lekker, hè? Ja, het heeft ook iets, uh, iets dat, dat machinale, alsof het een trein, weet je, tjuk, ja. tjuk, tjuk, tjuk, wat, wat Roxy Music ook had, Brian ja, Ferry. een Ferry. Beetje ja. babyboomers uh, muziek, hè? Ja, ik ben, geloof ik, uh, ietsje jonger dan babyboomers, maar uh, ja, het is Net ja, Nou, ja, het scheelt een paar jaar. Ja. Ja, vind jij dat, hou je van nieuw jong, Jan? Ja, ja, dat is mijn jeugd, hè? Meen je dat nou? Ja, sorry. Wat een jeugd, man. Ik heb het nog gespeeld met een vriend van mij, dit liedje ook. Dat heb ik zelfs van hem eerder gehoord en toen na de handpas de plaat gehoord. Dus zij zei ook, ik ben nog een liedje. U speelt een instrument? Nou, een paar akkoorden. gitaar. Ja. Nou, hartstikke leuk. Over een uh, ander instrument, wat niet helemaal zo echt functioneert in uw leven. De P van de A. Oh, ja. <laughs> dat spelen we ook, ja. 18 zetels. Vandaag in de, de peiling? peiling? Ja, we hebben de 30 in de Kamer. dus... Uh... Nee, ja. maar kom op. De peiling telt niet. En uh, het zijn altijd maar momentopnames. Ja, Bepaling. De peiling is een palingen. Maar de SP is vandaag erop en erover gegaan. 19 nee. voor de SP, 18 ja. voor de PVC. Nou, dat is, is mooi voor de SP. Nee, kom op. Nee, maar goed, dit, iets, uh, we, we, iets meer. We, we, uh, uh, nou ja, ik zeg dat even over die dertig zetels. Omdat er soms heel erg uh, wordt gesomberd. En dan, dan uiteindelijk tellen de verkiezingen. En bij de verkiezingen waren we inderdaad één zetel klein, maar dan Mark goed. Rutte. En dat is jammer. En dat is, dat is vervelend. En het is ook vervelend dat de rechts net één zetel meerderheid heeft. Maar laten we nou niet doen... Want nu sta je met lege handen. Nou ja, nu, nu scheelt het dus in de Tweede Kamer één zetel. En, en de verkiezingen nee, voor de, voor de Eerste wel Kamer... Niet ofwel in de regering. Sorry? Niet ofwel in de regering. Nee, dat is waar. Ja. Dus, dus dat komt ook door die verkiezingsuitslag. Dus dat de, in, maar, die zin, de, in die zin... Maar in diezelfde peilingen eh, zie je dus dat bijvoorbeeld Mark Rutte naar 35 stijgt... en jullie naar 18 glijden. Dat betekent namelijk dat hij iets goed doet en jullie iets fout Ja, maar je zag ook, en ik geloof nog een week geleden was de peiling... dat als er nou verkiezingen worden gehouden... dat er dus deze coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid zou halen. Ik geloof, in de peiling van vandaag is het weer wel een meerderheid. Dus dat wordt een reuze spannend. Dus, dus ik, nou ja, we hebben nog, wat is het, een, een dikke maand. Ja. Maar en ik God, hoop dat daarin een hoop gaat gebeuren. Maar Goed gaat het niet. Uh, wat is het probleem, denkt u? Ja, ik denk dat... En dat kan ik me ook nog wel weer voorstellen... Ook dat, dat, dat mensen in het land ook denken... zitten de een nieuwe regering en die Mark Rutte... dat is toch een, een, een Levent. en Die die komt die is helder en die zegt wat hij vindt. En ze gaan wat dingen doen. En geeft ze nou zijn kans. Dus ik kan maar, me ook heel goed voorstellen dat er een tijdje is... waarin je Is denk, dat uniek, van, nou, zeggen wat je vindt? Nee, maar wat, wat, wat altijd zo is... is dat een, een nieuw aangetreden regering, hadden wij ook... die krijgt gewoon een, een paar maanden de benefitie. Die gaat honderd dagen het land in. Nee, maar wij hadden in het begin ook allemaal, alle ministers en het kabinet... als geheel hele hoge vertrouwenscijfers. En dat blijft een tijdje zo. En op een gegeven moment gaan mensen denken, ja, wat komt er eigenlijk van? En dan valt het toch een beetje tegen. En dan, dus, ja. Maar ik herinner me toch niet dat destijds de VVD halveerd... ten opzichte van het werkelijke zeteltal in de peilingen. Nee, nou ja, maar... Er is toch wel iets aan de hand bij de PVDA. Het gaat toch gewoon slecht? Uh, en anders hoor ik graag gaat, wat er goed gaat. Dan. De peiling gaat nu niet zo goed. Dat, dat, dat is natuurlijk onmiskenbaar. Maar uh, daarom zeg ik ook, we hebben nog een maand te gaan... tot aan de, de verkiezingen voor de, voor de Staten. Ja. Ook dus belangrijk voor de Eerste Kamer. En daarvoor is het toch nog krap uh, wat er uiteindelijk uitkomt. Dus, dus ik heb daar, uh, we moeten er hard tegen gaan. Wat gaat er niet goed? Ja, maar ik, ik ben ook helemaal niet uh, voor... om nou te veel te gaan zitten staan. Ik wil het graag hebben over uh, nou ja, onze plannen... voor hoe het met land moet. Wat gaat er goed? Dan noemen we hem even andersom. De positieve insteek. Want, nou, wat wij, doet de PvdA we hebben, goed? We hebben een heel goed programma. We hebben dus veel betere opvattingen over hoe het met land zou moeten. Het slaat alleen niet aan in het land. Nou ja, wat ik net al zei. Ik denk dat, dat veel mensen in het land zullen zeggen... nou, de, de Rutte en de zijne zitten er nou net. Laat ze nou maar even wat doen. En, en, en uh, daar dus positief over ja, maar zijn. Je kunt er niet zeggen van... ja, uh, Rutte zit er net. En daarom uh, vinden mensen hem uh, het wel goed doen. En daarom uh, krijgen wij nog maar 18 zetels in de peilingen. Dat komt toch gewoon omdat de PvdA gewoon heel slecht bezig is. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat we heldere alternatieven hebben. Dat we ook, uh, maar die, ja, komen niet, uh, die komen niet helemaal over. Nou, Bij de discussies die nu spelen, Kijk, ik moet het nog zien. Uh, als het nou, dat is ook wat interessant aan die peiling. Het is dezelfde peiling waarin de, uh, dus mensen enthousiast op, op de partij van Rutte stemmen. Zeggen ze dat het belangrijkste onderwerp waar hij nu mee komt... namelijk de nieuwe missie in Afghanistan, dat ze daar niet mee eens zijn. Dus dan wordt het toch nog wel interessant. En ik moet ook nog zien wat mensen uiteindelijk... als het op stemmen aankomt, wat ze dan gaan stemmen. Want, want zo, zo helder is dat standpunt helemaal niet. Maar dat geldt ook voor, voor onderwijs. Mensen zijn het er niet mee eens dat er, dat er zo weinig wordt geïnvesteerd in onderwijs. Dat geldt ook voor inkomensverdeling. Hè. Mensen vinden eigenlijk dat het helemaal niet eerlijk is wat er gebeurt. Uh, en tegelijkertijd zie je inderdaad dat als je vraagt... op welke partij zou je nu stemmen, dat wij SP, helemaal niet zo goed afkomen. Uh, nou, dat zullen we zien. Jan Dijkgraaf vroeg u net tot twee keer aan toe... wat gaat er niet goed... Uh, u gaf het antwoord niet. Zal ik het wel doen? Job Cohen. Ja, dat ben ik dus helemaal niet mee eens. Nee? Ja. nee. Ik denk dat... Um, je hij ziet doet ook, het goed? Uh, ja, je ziet ook oh. altijd hoe dat gaat. Een half jaar geleden was het Hosanna. Hè? Toen was het, uh, werd hij helemaal ja, binnengehaald. Ja, maar toen had hij nog niet uh, veel gedaan. Ja, maar toen kenden mensen hem ook. Ja, als burgemeester. Hey Jan, maar het is wel interessant. Iemand die het opneemt voor Job Cohen. Ik ja. zeg, die geven wij gewoon de ruimte. Ja, dat vind ik ook. En ik denk ook, ik ben ook van overtuigd... dat mensen op een gegeven moment zeggen... nou, het is wel leuk en het gaat er niet alleen maar om... wie de, de beste soundbite heeft... maar uh, gewoon iemand met een wat bezonken en een rustig oordeel... waarvan je denkt, nou, als ik nou mijn autosleutels zou moeten afgeven... of, of de verantwoordelijkheid voor het land, aan wie zou ik dat dan doen? En dat ze dan bij Job uitkomen. Dus ik, ik, ik sta er helemaal achter. Maar ja, je autosloten dus is iemand uitleven of vertrouwen hebben om het land te leiden. Nee, maar ik bedoel als beeld van, van aan wie zou je nou dingen toevertrouwen. Ja, ja, het bedoel... is geen tweedehands auto verkopen, dat zijn we met u eens. Ja. ja maar goed, het, is, uh, het zou de oppositieleider moeten zijn. Hij is niet zichtbaar. Nou, dat we hebben vorige week in de brakke grond hebben we een hele goede dag gehad. Nou, dat nou, ja, was meer de... een theatervoorstelling. Nou, nou. Nou ja, dat, dat, dat, dan zie je dat het gaat. Dus dan de volgende dag de kranten maken allemaal die, dat fotootje. Die, ja. ja. Stom, hè? Maar, maar, maar, uh, ik ben maar dat de hele is toch dag, stom, of niet? Ik ben er de hele dag geweest. En ik vond het een echt een inspirerende dag met mensen van, ik, van, ik, je van je verschillende linkse partijen. Maar die foto, ook. dat is toch gewoon stom? Nou ja, achteraf ja, daar ben je niet blij die... dat dat er zo... Maar eerlijk gezegd heeft ook... Enel Roemer heeft in die poppenkast gestaan. Ja. Ik heb er trouwens zelf ook in gestaan. En... stom. Ja, nee, dat, dan, dan, dan hebben we met z'n allen... Ik uh... vind dat u helemaal gelijk heeft hoor. Want ik heb namelijk op internet gekeken naar een ander Nederland. Het was inderdaad inspirerend. Want uh, daar kan je een cabaretvoorstelling uh, over schrijven. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, was dit een ander Nederland? Dan ben ik toch wel blij dat we in het Nederland van uh, nu zitten. Ja, misschien had je moeten komen. Jij was het beter om het te Ja, zien? Ik vond het echt, ik vond het ook een, ja, het was prima, ik had ook een goed gevoel die dag. En uh, ook omdat mensen over verschillen heen stapten, hè, want we hebben altijd tussen GroenLinks en SP en P Dus dat is ook logisch, heb je ook alweer dat soms verschillen worden uitvergroot. En mensen ook denken van ja, de kiezer kan maar naar een van die partijen gaan op een gegeven moment. En nu merk je de stemming van jongens, daar gaat het uiteindelijk niet om. En wat vond u van de speech van Jolanda Sap? Die vond ik goed. Oh, echt? Ah, oh, kom op. Ja. Maar, maar dat wordt wel lastig, want het was ook heel slecht. Ja, nou ja, ja wij man, zijn kritisch. Ja, u zijn heel ja, kritisch, ja, ja. Ja, ik merk het, ja. Dat, is ja, het, ja. dat, dat mag nu dat mag <laughs> ook zijn. Dat is een nieuw ja, geluid, ja. kritisch op links. Nee, maar goed. Bij de publieke omroep. het. de gasten ze werd er toe waar Ze werd onderbroken door applaus, waar ze inderdaad niet op gerekend had. Nou, des is ja. beter. Daar schrok er een beetje van, en ja. dat begreep ik dan nooit. Dat was jamant, ik vond het wel leuk. Maar ja. het gekke is, links roept altijd van tegen tweedeling in het land. Toch? Dat is nou, Jock Cohen, de, de grote man van de, geen tweede Nederland nou En wat, wat ga je even... doen? Je gaat een ander Nederland presenteren. Nee, wacht nou eens even. Die tweedeling die is gebracht. We hebben nu een minister-president die zegt... jullie moeten bij de volgende verkiezingen stemmen. Maakt niet zoveel uit als je maar stemt op de PVV, de VVD of het CDA. Ja. Ongekend heeft dan nooit een minister-president in Europa... of een, een premier heeft gezegd stem maar op, op een partij zoals de PVV. Dus ongekend. En rechts likt zijn vingers erbij af. En dan denk ik, ja, er wordt gepolariseerd, maar... Maar Job Cohen heeft toch hetzelfde geroepen bij de studentenprotesten? Stem op ons! Nee, maar goed, dat is ook normaal. Dus dat je dat. Rutte zegt stem VVD, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat hij dus zegt stem PVV, CDA of VVD vond ik echt. Job Cohen zei bij de studenten-demonstraties: stem op D66P vandaag, GroenLinks. Zodat het kabinet op dit moment geen meerderheid in de eerste kamer heeft. Het is exact hetzelfde. Het is het spiegelbeeld van wat er door de minister-president nu in gang is gezet. Dus ik ben het er mee eens dat je nu een spreiding, een splitsing van de geesten ziet. Maar dat is toch in gang gezet door het polariseren. dat is. Ook wel interessant, ik wil er niet op doorgaan, maar in de 60 e jaren was het links of 70 jaar, jaren links dat polariseerde. Nu komt dat polariseren van rechts. Maar je kan toch niet zeggen van uh, wat uh, uh, uh, Mark Rutte heeft gezegd, namelijk stem op ons, ja, dat is eigenlijk niet goed. Maar omdat hij het heeft gezegd, doen wij het zacht hetzelfde. Jan, het spiegelen. Er is nog een partij die de hete adem in, uh, in de nek blaast van de PvdA. Zullen we daar eens naartoe? Ach, Even. Ja. ja, vind je dat goed? We komen straks weer terug eh, met die plastic. Ja, want omdat we bij Echte Janne erg voor meer vrouwen in de politiek zijn... hebben we al maanden de rubriek, de rubriek Het Haagse Geluid. Meestal met Janine Hennis. Maar laten we eerlijk zijn, in Den Haag gebeurt het niet meer. Europa is de baas. Dus gingen, dus gingen we in Brussel op mooie vrouwenjacht. En dit is het resultaat. Het Geluid uit Brussel met Marietje Schaken. Marietje Schaken, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ben jij nu ook in Brussel? Ja zeker. Europarlementariër voor, nou zeg het zelf maar, voor een splinter. Voor D66. Ja. dat is waarmaal 66. Pfff. Maar wij zijn gek op je marietje, dan moet je eerlijk weten. Waarom is Europa belangrijker dan Nederland? Nou, in Europa moeten we samen afspraken maken om uh, problemen in de wereld op te lossen. En je ziet, net als uh, waar het gesprek net over ging, dat er in Nederland een hele naar binnen gekeerde blik is. terwijl ja, we concurrentie van China hebben, van de Verenigde Staten. En we echt moeten samenwerken om uh, de economie gezond te houden, maar ook om uh, over andere problemen zoals klimaat, migratie, samen na te denken. Maar jullie uh, beslissen over 80% van onze wetten, lezen we altijd. Ja, ja. dat klopt. Waarom worden jullie zo, uh, ja, zeg maar een beetje. Waarom laat iedereen jullie links liggen? Ja, dat is uh, voor mij ook af en toe een raad maar ik ben ervan overtuigd dat er snel een verandering in gaat komen. Ja, over veranderingen gesproken. Tunesië. Ja. Wat vinden jullie daar, daar in Europa van? Doel, uh... Nou, het is uh, spannend wat er nu gaat gebeuren, maar het is in elk geval een heel hoopvol teken dat de mensen daar zich hebben uitgesproken voor meer vrijheden, meer kansen. En uh, we moeten daar kritisch naar blijven kijken en we willen dat er snel vrije en eerlijke verkiezingen komen, zodat mensen zelf kunnen beslissen wie er aan de macht is in het land. Was dat niet het land waar Frankrijk de opruwpolitie weer naartoe wilde sturen? Ja, dat vond ik echt een schandalig voorstel. En ik heb ook meteen om opheldering gevraagd bij de Franse vertegenwoordiging in de EU, maar ook aan de Europese Commissie. Um? En? En, uh, nou, die heeft daar nog geen, geen antwoord op gegeven. Oh, dat is lekker op. Ik denk, uh, die zit in hun ja. poepen ja. daar in uh, Parijs, maar dat... Uh, nee, is boos. maar dat werd, uh, werd niet gewaardeerd. En, uh, ja, er moet steun zijn aan de mensen die terecht om meer vrijheid, minder corruptie, meer kansen vragen. Marietje, mag ik wat vragen? Dat, ja, zeker. Dan uh, gooien we dus zo'n. Uh, nou ja, we gooien. Uh, die dictator is zelf weggelopen. En uh, alle politieke gevangenen zijn vrijgelaten. En er zitten allemaal moslimfundamentalisten bij. Hebben we dan niet de angst dat we straks daar dan een soort kleine Iranetjes krijgen? Nou, ik Kijk, denk. Kijk, democratie dat het is één de... kant, maar. Ja, en het is natuurlijk uh, altijd afwachten waar mensen voor kiezen. Maar het is wel belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen wie hun leiders zijn. En daar moet de EU ook op blijven letten dat er niet. Een nieuwe regering komt die ook de vrijheid van mensen inperkt. Maar uh, vooralsnog denk ik niet dat dat aan de orde is. En is het vooral belangrijk dat er eerst vrije verkiezingen zijn. Het is een hoog opgeleide jonge bevolking die zich duidelijk heeft uitgesproken. Ook de vrouwen hebben heel erg meegedaan aan die ja, demonstraties. Ja. Nou, hun rechten zijn heel belangrijk. Ja, en, uh, onder uh, extremistische overheden zoals in bijvoorbeeld Iran... zie je dat vrouwen ontzettend lijden. En uh, ik ga ervan uit dat mensen in Tunesië nu echt die vrijheid willen opbouwen... en in hun eigen handen willen nemen. Ja, over Iran gesproken, zingen... Marietje. Uh, ja. Ja. Dan, uh, dan is daar wat aan de hand. En dan gaan wij op Twitter, jij ook... Uh, allemaal van, van die groene twibbons maken. Dan gaan we onze fotootjes groen maken... en dan gaan we de mensen in Iran redden. Helpt dat nou? Dat is nou? het enige wat we doen, hoor. Nee, wat nog <laughs> meer dan? De... Dat viel het meest nou, op, vanuit... namelijk... Dat viel op en ik denk ook dat het de mensen in Iran zeker een hart onder de riem steekt. Want die uh, zitten ook op internet, ondanks alle censuur die de overheid probeert op te leggen. Maar uh, je ziet eigenlijk dat de internationale gemeenschap nog veel te veel op het nucleaire vraagstuk richt. En het is nu tijd dat er veel meer aandacht komt voor de mensenrechten situatie. Dus daar probeer ik ook uh, verandering in te brengen. Mooi. Catherine Ashton die heeft... Uh, ...de onderhandelingen geleid, of tenminste de poging tot onderhandelingen in Turkije afgelopen weekend. En die zijn echt mislukt. Dus ik hoop dat ze nu wil gaan nadenken over het bestraffen van mensen die de mensenrechten ja, daar grof schenden. Ja, nou, dat hopen we ook, dat het allemaal gezellig wordt in die landen. Net zo gezellig is in Nederland, laten we eerlijk zijn. Maar uh, jij zit nu in Brussel, daar kan je heerlijk ja. eten. Ga je nog gezellige dingen doen vanavond? Nou, nadat ik ophang ga ik denk ik uh, even slapen en dan kan ik de week weer uh, fris beginnen. Ga je niet stappen? Is het uh, zondag uh, niet we gaan leuk? Gaan we wel je hoogtepunt zin. deze de werk, Marietje. <laughs> nou, ik ben deze week nog bezig met uh, Tunesië, met Iran. Maar ik uh, oh, heb ook een seminar georganiseerd over cybersecurity. Hmm. Uh, dat is natuurlijk een heel uh, hot topic geworden, zeker na uh, Wikileaks. En uh, ook als je ziet hoe verschillende overheden steeds meer... Uh, nieuwe technologieën inzetten om, uh, om ja, hun doelen te bereiken. Ja, want jij had Assange en... bijvoorbeeld al ontdekt... toen Nederland amper wist wie het was, hè? Toen kende je hem al. Ja, ik ken hem Toch? al een paar jaar. Ja. Ja. En ik heb hem toen ook uitgenodigd om in een panel te spreken... in het Europees parlement over vrijheid van meningsuiting, ook op het internet. En dat is nog steeds een heel belangrijk onderwerp. Dat zie je in Tunesië, in Iran, maar ook in het algemeen. Dus deze week besteed ik daar ook aandacht aan door de uh, nieuwe... Ja, het nieuwe hoofd bij NAVO van, uh, van uh, Nieuwe Dreigingen, zo noemen ze dat. uit te nodigen in een uh, seminar. En daar gaan we praten over cybersecurity. Nou, hartstikke dat leuk. Dat is natuurlijk ook <laughs> hartstikke leuk. Nou, als je het leuk vindt, kom ook langs. Ja, Jan, het is Namelijk donderdag. Ik zie jou gaan. Ja. Dus jullie zijn van harte welkom. En dan kunnen we donderdag misschien wel een drankje drinken, want dan is dit. Uh, zo zit komen we toch bij het bier uh... uit, hè? Hé, he. <laughs> hey, uh, Marietje, ik wil je hartelijk danken. Dit was je ontmaagd bij echte Janne. En ik vond het uitermate leuk gaan, want Europa's. Ja, Europa, We gaan Europa groot maken bij echte Janne. Wat dacht je daarvan? Dat lijkt me een heel goed plan. Doe nou, dan spreken mee. we je graag nog een keer. Is goed. Dankjewel. Prettige dag verder. Dag. Yo. Yo. Hoi. En iedereen maar zeggen dat Europa saai is. Precies. Het is een genot een PvdA aan de tafel te hebben... Eh, die nog wel toekomst voor zich heeft. Eerder hadden we Diederik Samson en uh, Meili Vos. Nu zit het jonkie Ronald Plasterk. Wat vind jij van Europa, als je het zo hoort? Uh, nou, ik sta nog over de Tunesië na te denken. Want, want wat, wat ik daar zo interessant aan vind... is dat, dat je ziet dat hele grote maatschappelijke veranderingen... niet meer door politieke partijen gedragen worden. En dat is bij de Tea Party in Amerika eigenlijk ook zo. En dat is wel een, een belangrijke ontwikkeling, denk ik. Want dat geldt echt voor de PvdA ook, hè? Die is gewoon uh, niet meer nodig... Het is afgerond. Nou ja, Het gaat mij dus niet om een partij nee, meer wel. of minder. Maar ja, dat, dat <laughs> heb ik wel door. Maar uh, nee, maar ik denk dat het, dat het een interessante trend is. Dat hele grote maatschappelijke bewegingen, dus zowel in Amerika als in Tunesië. Um, niet, niet gedragen Wat worden. Dat zou dat voor in Nederland partijen. wel zijn? Ja. Um, de vakbonden zijn ook gemarginaliseerd. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, is, dat ligt ook onder de discussie die we net hadden. Is dat er wel um, gevoelens van. Van ja, zijn van dat het niet goed gaat in Politiek Den Haag. maar dat hij zich niet zo laten klassificeren. He, dat, dat loopt ook door, door allerlei partijen heen. Is de sociaaldemocratie niet gewoon op de pop? Nee, ik denk helemaal niet. Ik denk juist dat deze financiële crisis heeft aangetoond. dat Reagan en Thatcher. Eh, toen ze in de tachtig jaren zeiden van laten we nou allemaal maar in de markt over. dat die ongelijk hadden. Ja, en het gek is, als het goed is, zijn verkiezingen he, he, die hebben wel gelijk dat de socialistische partijen niet hebben gewonnen... en de liberale partij wel. Nou, dat is waar. Dus als je kijkt nu over heel Europa... daar is ook een reden waarom het helemaal niks te maken heeft... met, met, met een poppenkast meer of minder. In heel Europa was 30 jaar geleden... Engeland, Frankrijk, Spanje... Ja. Was, zat Labour, eh, SPD is in de regering. en de regering. En nu is dat veel minder zo. Ja. Um, dus op de pop? Nee, maar, maar tegelijkertijd vind ik dus dat ook de... de als ik het mag zeggen, de geschiedenis ons gelijk geeft. als het erom gaat dat dat neoliberalisme. dat heel ver doorgeschoten marktdenken. dat het failliet is. Dat hebben we, echt, we stoppen nu miljarden erin om die boel een beetje overeind te houden. Dat is echt, die gedachte is failliet. Dus we zullen inderdaad toch meer ook moeten denken. vanuit nou ja, het, het, het publieke domein. gemeenschapsopvattingen. En dat is eigenlijk onze. onze maar het, uh, ontbreken van core van het ontbreken van zo'n leidende groep. heeft dat niet juist geleid tot de groei van een PVV bijvoorbeeld? Ja, maar het heeft ook te maken met dat veel dingen als vanzelfsprekend inmiddels uh, worden aangenomen. Uh, dat dus veel mensen vinden, laten we zeggen, dat er goed uh, gratis uh, onderwijs is, vinden ze vanzelfsprekend. Maar dat je belasting betaalt, dat vinden ze diefstal. En ja. het is duidelijk dat dat niet uit kan. Want ik bedoel, één kan alleen maar bestaan dankzij het andere. Dus, dat is gewoon dommigheid. Nee, maar het is, uh, dat heeft ook met schaalvergroting te maken. Mensen hebben dus het gevoel dat het niet meer van hun is. Uh, dus, uh, maar dat is gewoon omdat dat men uh, wil dat de overheid zich terugtrekt? Nee, want nee, dat, dat, dat bedoel ik juist met het onderwijs. Vorig, nee, men wil helemaal niet dat, onder, oh, men wil dat er goed onderwijs is... dat er goede zorg is, dat het veilig is op straat... dat het schoon is op straat. Die dingen moeten allemaal, dat de treinen op tijd rijden... dat moet allemaal georganiseerd worden. Dus aan de ene kant verwacht men veel... maar aan de andere kant inderdaad... Um, zeg maar, ja, ik geef mijn geld liever zelf uit. Ja, ze willen dat kan natuurlijk niet tegelijkertijd. Ze willen niet zoveel regeltjes en ze willen uh, zich veilig voelen. Nee, maar niet zoveel regeltjes is altijd iedereen natuurlijk... Maar ook u bedoelt u eigenlijk dat als... tot bedoelt... Totdat er natuurlijk iets gebeurt. En we hebben deze week uh, gezien met de jongen die werd uh, uh, vastgebonden... wat natuurlijk een gruwelijk beeld was om te zien. Bremen. En dan is meteen de vraag van... van wie waarom ziet er grijpt de overheid in? In? Ja. in en waar zijn de regeltjes? Dus, dus, en dat is ook een legitieme vraag in zo'n geval. Dus, dus ook, ook dat verzoek om regeltjes is altijd wel uh, dubbel. Overigens heb ik ik, ik, ik, ik heb die paar jaar dat ik, dat ik het heb mogen zien vanuit de kant van het ministerie. natuurlijk ook wel voorbeelden gezien dat je denkt: van nou kan het nou niet wat, wat, wat simpeler. Ja, dan kan het niet wat bezuinigd worden? Ja. Uh, nu uh, hebben we dus een rechtse regering. Ja. Uh, ja. Het is natuurlijk voor u heel makkelijk om nu leeg te lopen. wat er allemaal niet aan deugt. Wat doen ze goed? Uh, wat doen ze goed? Uh. We, hebben, we hebben nog zeven minuten. Nou, die, die... nou, ik vind bijvoorbeeld dat de persconferenties van Rutte, vind ik goed. En uh, je ziet daar... Ja, dat die dat komt hij... wel goed uit zijn woorden. Nee, maar goed, hij heeft, er, hij heeft er weinig papier bij, hij heeft het goed in zijn hoofd. En, en hij, maar hij... Dus, dat is een manier van presenteren. Nou, hoe ja, je ziet hij Maar, goed, nou, maar dat, dat doet hij goed. En dat is belangrijk, wat hij zegt. Um, ja, nou ja, daar Wie ben de, ik ook hoe... niet zo van onder de indruk. Want ik vind dat ze de grote onderwerpen gewoon een beetje laten ja, zitten. maar ik vroeg één goed dingetje. Uh, inhoudelijk, ja. nee, niet dat ze haar ik, zo lekker zit. Ik, ik zou graag nu iets zeggen, dus ik ga even iets zoeken. Nee, maar het is niet alleen... Communiceren is voor een politicus belangrijk. En dat doet hij gewoon goed. Als, als iemand hem iets vraagt, dan denkt hij erover na. En dan neemt hij ook wel zijn een risico. En, en dat, dat vind ik een belangrijk deel van wat hij doet. Dat doet hij goed. Iets inhoudelijks, uh, niet Plasterk. Ja. Gaat u, niet lukken? u vindt ja, niets gaat u goed. Niet nee, maar dat is, ik zit nu echt razend te zoeken... want ik vind het flauw om niks goed te vinden. Wow. Um, maar... Ja, u heeft nog dus, even de tijd, hoor. <laughs> ja, ik ga dus even ja, goed over nadenken. Wij, wij vallen af en toe stil. Wij, we gebruiken ja, en en toe, de stilte. Er gebeuren natuurlijk veel dingen waar we het ook allemaal over eens zijn. Dus dat heeft er niet zoveel zin omdat eh, die ze gewoon voortzetten. De dingen die in gang Eén ding zijn zin. zet. Eén dingetje. Uh, nee, een, maar ik zou wat ze nieuw doen, hè? Want ja. alleen maar als ik zeg, God, daar zijn ze mee doorgegaan. Dus ja. um, laten we zeggen, het, het actieplan om leraren beter te betalen, daar gaan ze gewoon mee door. KVA-politie. Maar, ja, maar tegelijkertijd zetten die op de nullijn. Dus daarom eigenlijk om dat te ik, noemen. Ik, ik ga u helpen. Uh, het en de afschaffen van, uh, van de bonnenquota. Ja, dat is een goeie. Ja? ja? ja. Nou, daar ik toch eventjes ja, in nee, die dank, dank, op. Dank Instellen voor Het Instellen van de cavia politie Ja, maar dat bleek dus gewoon dat... dat, dat eigenlijk was, er werd er een andere sticker geplakt... waardoor de ja. mensenpolitie en nou de ja. dierenpolitie werd omgezet. Je zou maar dierenpolitieagent moeten worden. Ja, nee. Toen dus, dat, nee, dus ik, ik, ik denk dat het veel beter is dat de gewone politie... ook goed oog hapt op dierenmishandeling. Nou, heb je Rutte 1 en dan heb je nog een partner. Hoe vindt u dat Wilders het doet... Um, Eén één positief puntje. <laughs> nou, ik, ik, <coughs> um, ik vind bijvoorbeeld uh, hun inzet voor verzorgingshuizen dat vind ik goed. Ja, en, dat uh, deden jullie vroeger. Hè? Nee, dat doen wij nog steeds. En dan zijn we het ook mee eens. Dus, dus uh, dat vind ik een goede keuze. Ja, net ja? het sociale... Nou ja, het want, is soms een beetje... Dat, dat is mijn aarzeling dan, dat ik denk... Als ik, want ik weet nog wat hij wat vond toen hij op de rechtervleugel van de VVD zat... Dan heb ik soms de indruk dat het ook wel een beetje is ingegeven door... door um, ja... Populisme? Nou, ja, ja. door het gevoel van... Zetels? Wat, wat, ja, zetels. Ja. Uh, maar ja, dat vind ik aan de andere kant. Je moet iemand gewoon zijn standpunten te beoordelen. Maar nu is hij gewoon RSP'er geworden. Op dit punt... Op veel ver... gebieden, toch? Nou ja, goed, dat moet hij moet verder ook zelf weten. Maar, maar dat is dus een punt waar ik het mee eens was. Maar voor de rest, wat vindt u van de, van de PVV? Nou, ik vind dat ze dus, waar ik echt gewoon de pest over in heb, is toch, um, als, als ze problemen signaleren die er zijn, natuurlijk met integratie, dat ze dat, ze dat dan niet oplossen, maar dat gebruiken om een soort, soort uh, antistemming te maken tegen, tegen een miljoen mensen in het land waar niemand beter van wordt. En dat, dat, uh, daar kan ik me niet overheen zetten, dus, over die, dat schagijn. Dus de PvdA en de PVV maar moeten we... nooit samenwerken? Nou, op praktische punten maar als het kan. Maar in, ja. in Noord-Holland speelde dat wel dit weekend, hè? dat de, de lijsttrekker van de PvdA niet uitsloot in het parool... wel te kunnen samenwerken met de PVV En die werd ook onmiddellijk weer teruggefloten. Want hij ja, maar, was verkeerd geciteerd. Nou, maar hoe zit dat nou? Bij, wij steunen ook wel eens moties van de PVV en omgekeerd. Dus, dus dat is dan, er valt wel met samen te werken, dus? Nou, dat is nog weer iets anders dan structureel samenwerken. Uh, maar, maar als je het gewoon over dingen op onderwerpen uh, waarom, eens kan zijn... Waarom kan je niet structureel samenwerken? Kan toch gewoon met elkaar eens zijn op 80% van de punten? Ja, maar dat percentage halen we in ieder geval niet... Nee? Nee, en ik vind ook voor structureel samenwerken... daarom vind ik deze coalitie ook niet goed. Um, vind ik toch dat... dat uh, ja, ik zou dat niet willen. Dat hebben we ook voor de verkiezingen trouwens tegen onze kiezers gezegd. Maar een partij die zo uh, ja, omgaat met... Hoe zat het, met het nou in Noord-Holland dit weekend? Ik weet niet hoe dat precies is. Ongeveer wel, toch? Nee. De lijsttrekker wordt geïnterviewd door het parool. Zegt dat hij een samenwerking niet uitsluit... En vervolgens uh, uh, de nummer 11 van de lijst zegt: uh, die is verkeerd geciteerd. Oké, okay, nou ik hoor het nu van u. Maar het parool is toch zo'n zo krant die geen fouten maakt? Nee, dat, dat zeg ik ook niet, maar ik hoor het nu van u, ik heb ja. het niet gelezen. Rutte 1 uh, zat uh, afgelopen verder 100 dagen. Ja. Uh, in die 100 dagen hebben ze gewerkt. Uh, met balken in de Vier ging toen, geloof ik, eten met de bevolking in de eerste periode. Uh, uh, hoe lang gaan ze nog zitten? Nog 100 dagen? Of gewoon eruit zitten. Want eigenlijk ja, is het iets, best wel stabiel, hè? Of iets ertussenin. Nee, ik heb nooit gehoord bij de mensen die zeiden... God, dat zit een paar weken en dan valt het wel net als de LPF. Omdat ik inderdaad denk dat dat, dat wilderse boel... veel beter georganiseerd heeft dan, uh, dan dat... Uh... Hopen jullie daarop dat ze dat het in elkaar dondert? Nou, zou ik denk. ik ook er niet op hoop, eerlijk gezegd. Nou, dat is niet waar. Nee, ik denk dat het echt een slechte coalitie is. Ook, ook, ook omdat ze dingen gewoon niet aanpakken. Dus het is, men houdt elkaar in een soort om, ja, om, om, omarming van, van angst. Van als jij nou dit niet mag doen, dan mag ik dat niet doen. En ondertussen wordt er met een beetje op de kaasgraven, op de meest onbenullige manier, wordt er bezuinigd. Um, en ja, dat is niet goed voor het land, dus ik hoop dat deze coalitie eh, strandt. Het, het beste zou zijn dat ze nog eventjes uh, blijven zitten tot na de statenverkiezingen. Maar dan uh, kunnen jullie een nieuwe leider presenteren. Ik denk dat ze niet voor de statenverkiezingen gaan vallen, deze coalitie, nee. Nee, dat maar is... dat is gewoon goed, want dan kunt u uh, met de nieuwe leider komen. Ja, want dan komen we met het onderwerp waar we in een half uur, gaan uur over gaan. Gaan ze een meerderheid halen voor die missie, die trainingsmissie? Um, dat... Nou, ik, ik, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Daar is, uh, het, het, ik vind het onverstandig uh, als, als alle partijen zich houden... aan, aan ja, wat ze vanuit hun eigen standpunten toch, toch altijd gevonden hebben... Dan, dan denk ik uiteindelijk dat als, als, als de leiding van Goed Links moet kiezen... tussen luisteren naar onze achterban en onze leden, ledenvergadering... of luisteren we naar, uh, naar Mark Rutte, dat ze toch dat eerste zullen doen. Ook omdat die partij die was voor, tegen die eerste missie... tijdens het ja. verlengen van die missie. Dus ik denk dat die uiteindelijk toch uh, tegen zullen zijn. Um, en dan is het al klaar? Dan is het al klaar. Maar ik moet ja. ook van andere partijen, van de ChristenUnie van D66... zelfs met CDA hoor ik dat ze toch nog wel serieuze twijfels hebben... Ja, ik vind het ook, je moet het niet doen. Je moet het echt niet je doen. Je hebt meer, een grote meerderheid nodig voor dat soort missies. Nou ja, dat is het andere. Ja. Tot dusver is dit echt typisch een kwestie geweest... als we, als we daar mensen aan toesturen sturen om hun leven te riskeren... dan moet er groot draagvlak in het parlement zijn. En ook daar vind ik zo'n opstelling van de minister-president... om te zeggen, nou, zolang we maar 76 celers bij elkaar shoppen... is het wel oké, okay, vind ik wel gek hoor. Ja, we en komen dit... zo nog even bij u terug. Ja, want het is bijna tijd voor het wereldnieuws. Mario Been weg bij Feyenoord. Beatrix vindt dat we wel naar Afghanistan moeten. En dat soort dingen... Maar eerst nog een uh, mini-moppie muziek. I'll follow the sun van de Beatles. One day you'll look To see I've gone For tomorrow may rain So I'll follow the sun Someday you'll know I was the one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 And though I lose, lose a, a friend